Want ik denk dat het de moeite waard is show the real me cause you might not like what you see and that's all Terry Wright was dat van zijn soloalbum Who I Am. Even op de klok kijken, het is vijf minuten voor half tien. De volgende CD heb je ook nog nergens gehoord: Blondie en Once More Into The Bleach, oftewel de 12-inch Dance Mixes, of Dance Mixes moest ik altijd zeggen, vroeger van een van mijn radiocollega's. Er staan dus langere uitvoeringen op van grote hits van Blondie. Je hoort achterin volgens Me, gevolgd door Sunday Girl, en Sunday Girl ook in een speciale uitvoering. Want dat is de Franse versie, de French version. Daar komen ze, de 12-inch dance mixes van Blondie. 12-inch dance mixes van Blondie, oftewel Once More Into The Bleach. Hier zijn de nieuwe import-cd's. Bij de importplatenzaken keur je terecht voor Come From The Shadows van Joan Bice... Chessbox van Chuck Berry en Chessbox van Willie Dixon. Dat is een doos met drie cd's met al hun materiaal wat op het Chess-label is verschenen. Stranges in the Night van UFO, Country Store, Volume 2 van Crystal Gale en Country Story van Dr. Hook en van Johnny Cash. Elis van Sadao Watanabe, de hits van The Four Seasons, The 40 Greatest Hits van Hank Williams, Step On Out van The Oak Ridge Boys, Fabulous Style of The Avelu Brothers en ook van de Avelu, Avelu Brothers, Missing Link van de Monkeys, Burning Bridges van Quo en Heart of the City van Ivory Tower. En dat waren ze, de nieuwe import CD's van deze week. Het spreekt vanzelf dat alle releases morgen weer terug te vinden zijn. Op pagina 355 van Trost tekst. En dan gaan we nu terug naar de CD-show van 18 februari, want toen draaiden we de soundtrack van de film Cry Freedom. De muziek voor die soundtrack werd geschreven door George Fenton en die film werd gemaakt door Richard Attenborough. De uh, film is uh, inmiddels al aardig beroemd geworden. George Fenton die schreef ook de muziek voor de film Gandhi en ook dat was een uh, Richard Attenborough film, dus die twee die kenden elkaar al enige tijd. Uh, George Fenton die heeft zich moeten bekwamen in Zuid-Afrikaanse muziek en ook Zuid-Afrikaanse ritmes vooral om, het, uh, om de muziek voor de film Cry Freedom te schrijven. Je luistert volgens naar Crossroads, Dawn Raid en daarna Black Township. En ik moet je van harte aanbevelen om uh, deze muziek met een koptelefoon te beluisteren. Want dan komt het echt kamerbreed en zeer overweldigend op je af. Cry Freedom, original soundtrack, muziek van George Fenton. Bye. Zuid-Afrikaanse ritmes verpakt hier en daar in westerse muziek. Je luistert naar de soundtrack van de film Cry Freedom. De muziek werd geschreven door George Fenton. Een maand of drie geleden kwam er een CD-box uit van Jethro Tool. Die CD-box heet ook 20 Years of Jethro Tool. Er zaten drie CD's in en die box die was niet echt eh, relatief gezien erg prijzig, maar. Ja, het is toch een boel geld om in één klap over de toonbank te gooien. Vandaar dat de platenmaatschappij besloot om daar een soort uittreksel van uit te brengen. Ook die cd heet 20 Years of Jethro Tull. dat is er dus maar één. En daarvan hoor je Stormy Monday Blues, gevolgd door Jacqueline Jethro Toole. Het is heel leuk om te kunnen vertellen dat er veel fans hier in Britannien really for voor dit soort muziek. Now this is Jethro Tull one more time, Ian and Hanson there on flutes. You know this group could be the biggest attraction since the Stones, now this is a T-Bone Walker blues. I said they called it Stormy Monday, mm -hmm. <laughs> I said that you did just my head. They called it Stormy Monday Should mm -hmm. you're dead just as bad This is for <laughs> the sorrow Throatel, remember that name, friends? They bring. And it's just the time and place to find a sad song to play for Jackal. Uittreksel was dat van de CD-box van Jethro Tool, deze compact disc heet 20 Years of Jethro Tool. We hebben digitaal nieuws. Er zitten weer leuke dingen in vanavond. In een gespecialiseerd CD-blad uit Amerika is een strijd ontstaan tussen een koper van een CD en een winkelier. Sommige mensen vinden het helemaal niks, en anderen gaan totaal uit hun bol als ze dit horen. De CD heet Serpent's Egg van het duo Dead Can Dance. Tot zo graag. Na het nieuws van 10 uur ben ik bij je terug met Pink Floyd. Het openingstuk van de dubbele compact disc. Maar het is bijna 12 minuten, maar vanavond krijg je het helemaal in zijn geheel. Hier komt hij: Pink Floyd, The Delicate Sound of Thunder. Dat kwam van de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week in de CD Top 100. De delicate Sound of Thunder van Pink Floyd. Een nieuwe CD-single weer. Dat is Imagine John Lennon. En eh, er staan drie stukken muziek op overigens. En wat je daarvan, ga, eh, daarvan gaat beluisteren is ja, toch een heel bekend stuk van Lennon. Jealous Guy. Jealous Guy van John Lennon van de cd-single Imagine John Lennon. Zo het overzicht van wat er in Nederland uitgekomen is deze week op compact disc. En dat is niet zoveel. Maar eerst twee cd's die aanstaande maandag in de winkel zullen liggen als alles meezit. Dat zijn twee verzamelaars. Een uh, tijd terug kwam uit Nederpophits uit de jaren 60, deel 1 en 2. En vandaag kreeg ik in handen deel 4 en 5. Dan zul je je afvragen wat is er met deel 3 gebeurd. Deel 3 is vertraagd, ik denk dat hij de komende week komt. Deel 4 en 5 dus van de Nederpophits hits uit de jaren 60. En nogmaals, maandag moet hij in de winkel liggen. Je hoort Capital Punishment van de Sandy Coast van deel 5, dan van deel 4. Onder ons Boudewijn de Groot, gevolgd weer door How Can We Hang On To A Dream van Rudy Bennett. En dat staat weer op deel 5. Nederpophits hits uit de jaren 60 door diverse artiesten. Wel gehad. Iedereen zit ergens anders en jij zit verdomd alleen Met alleen maar oude mensen en familie om je heen En dan wil je ook gaan reizen naar Parijs of naar zoiets En je vindt je hele leven en je vaderland maar niets Ja, Dan ontdek je nieuwe landen en je gaat op avontuur Je leidt honger in een hooiberg en geniet de liefde puur en je komt na een paar maanden als een zwerver weer naar huis Met een baard en zonder centen, je hebt honger, dorst en Ja, yeah! En je scheert je en dan trouw je en blijft zitten waar je bent In je eigen kleine stadje waar je alle mensen kent Hup! En dan zeggen ze tevreden, hij verliest zijn wilde haar Hij wordt eindelijk volwassen en na nog een tweede jaar Is hij net zo'n grote hutter als zijn vader is geweest die een mening over alles in het ochtendkrantje leest Met zijn eigen televisie en zijn eigen borreltent In zijn eigen kleine stadje waar hij alle mensen kent Niet dat hij een vlieg zal kwaad doen en hij is niet interessant En hij kijkt geen meter verder dan zijn borrel en zijn krant Maar houd hem maar in de gaten want het is zo'n kleine man Die als hem dat maar gevraagd wordt vaak het beste schieten kan say, cheat walking away from what we've seen. 3 nederpop uit de jaren 60. Je vindt ze terug op de nederpop deel 4 en 5 door diverse artiesten. 1 minuut over half-elf. Je had nog de Nederlandse releases van me te goed. Dat nou, zijn er ook heel weinig. Pavlov's Dog met twee titels. en the Sound of and Pampered Menial bij CBS-handy uit. En Eleven, uh, Eleven van Chicago. En dan ook nog de Best of Aerosmith bij Ariola, Musica E van Eros Ramazotti. Bij de Reco door diverse artiesten, GRP Christmas Collection met onder andere Dave Kruisin en Tom Scott. Bij EMI, Rarities van de Stranglers en tot slot bij Wea Shadows en Private Life. En dan nu, de prijsvraag met Jan van Ditmas. Dit is de troost, Jan van Ditmas. Hij blijft mooi klinken, die, de... die jingle van ja, jou. Ja. Zeg, je hebt wat aangehaald vorige week? Ja, gezien uh, de bergpost die binnenkwam, uh, blijkt van wel dat een hoop mensen toch nog wel een hoop cd's op hun verlanglijstje hadden staan. Ja. Dacht het wel. Ja, ja, en omdat er zo verschrikkelijk veel mensen hebben gereageerd, hebben we deze week 10 prijswinnaars. Goed zo Jan, het loopt tegen de kerstdagen, dus, uh, en een boel mensen zijn nu al platzak. na de Sinterklaas, dus het komt goed uit. Eerst even de vraag. De vraag uh, van vorige week was, waarom draaide Wim de Japanse nou ja, Het goede antwoord was dat er een trek meer op stond. Maar er was één grappenmaker, dat is meneer Glashouwer uit Breukelen. En die geeft als antwoord op de vraag waarom ik de Japanse versie draaide van de Diastrates. Uh, de, de Chinese versie van de Diastrates was even niet beschikbaar. <laughs> dus die meneer Glashouwer in Breukelen, die krijgt deze week de cd-klok. Want we vonden het zo'n leuk antwoord. Die uh, krijgt de cd-klok van de, de cd-show thuis, thuis gestuurd. Ja, en dan de tien winnaars, Jan. En wat ja. krijgen ze voor cd? Maar ze moeten wel even geduld hebben, want ze moeten besteld worden. Ja, dat wordt uh, volgende week vrijdag als we die af gaan sturen. Goed, de tien prijswinnaars van deze week zijn... Jan van der Veen, toplicht 86 in Groningen. En die vroeg om de cd Rory Blok, Best Blues and Originals. Gert Koopman, De Pretstraat 87 in Antwerpen, België. Die vroeg om Pavlov's Doc, Pampered Menial. Ja, zat net in de releases. Die zat vandaag in de release, ja. inderdaad. Ah. Dan Albert Sterk, soesterberghof 77 in Amsterdam. Die vroeg om Frank Sappa, Thingfish. Dick van der Lid, Puccinihof2 in Nieuwegein. Die vroeg om Piet Bardens, Seen on Earth. Piet Weersma, Meidoorn4 uit Dokkum. Die vroeg om de Earth and Fire Orchestra. Dan Wolfgang Lenz, Hans Niemeyerstrassen 12 Essen in Duitsland. Die krijgt de Hollies 25 Years. Ja. 25 jaar 25 jaar ja, ja, inderdaad. Rob Brouwer van Lodensteinstraat 119 in Delft. En die vroeg om Gandalf, More Than Justin Seagull. R. Stegenman, Hugo de Grootkade 3 in Amsterdam. Die vroeg om de soundtrack Merry Christmas, Mr. Lawrence. Met David Bowie mm, en Ritchie Sakamoto, dat is mooi. Ja. Dan. Inge, nee, ja, Ingrid Coles, Monnikenhofstraat 280 in Berendrecht, dat ligt in België. Die vroeg om de cd Brad Heroes of Pop Music. En de laatste, die gaat naar Inne Dinklo, Odra Da, Straat 76, Ersel. En die vroeg om de cd Level 40s to Starring at the Sea. Starring at the Sun. Starring at the Sun. Staring at ja. the seas van ja. The Cure. Ja. <laughs> ja. Ja. In ieder geval de level 42 CD. Goed zo, Jan. Alle tiende prijswinnaars, nee, elf moet ik zeggen, die, die de meneer Glassouwer in Breukelen met zijn Chinese versie, uh, die krijgt de CD-klok. Allemaal van harte gefeliciteerd. Maar dat duurt even voordat we de prijzen afsturen, want nogmaals, ze moeten besteld worden. Dan de prijsvraag voor de komende weken. Dat is de laatste dit jaar, omdat we daarna de CD-top 25 gaan uitzenden. En de vraag is, we gaan straks Tenita Tikaram opnieuw draaien, Ancient Heart. En Tenita Tikram, die is onderscheiden in België met een prijs voor de beste nieuwe vrouwelijke artiest van 1988. Als jij weet welke onderscheiding ze heeft gekregen, dan moet je dat goede antwoord even op een briefkaart zetten en die richten aan de tros... De CD-show, Postbus 6060-1200-GZ, goede zender in Hilversum. Dus de Tros, de CD-show, Postbus 6060-1200-GZ in Hilversum. En de vraag is dus welke prijs heeft de Nita Tikram gekregen in België? Als je dat antwoord niet weet, dan raad ik je aan om Troskompas van de komende week te kopen. Want op de voorpagina, om de omslag van Troskompas, staat een heel verhaal over dat festival in België. Nou, meer tips kan ik je niet geven. We gaan nu terug naar de... Oh, stop. Wat, wat doe ik fout? Je hebt niet gezegd dat de mensen weer zelf in mogen vullen welke cd ze hebben. Sorry, dank je Jan. Ja, uh, zet ook op de briefkaart welke cd je wilt hebben als je wint. Bedankt. We gaan terug naar de cd-show van 27 uh, oktober was het. Toen draaiden we de nieuwe Mike Mechanics cd. Die heet Living Years en daarvan hoor je nogmaals Nobody's Perfect. En Why Me, ook deze cd uit 1988 is zeer de moeite waard. It must be hard being an angel When the devil in your heart won't set you free It must be hard being an angel When the world has let you down Imperfection all around Hey, look at me It must be support the notion of what I'm saying here, that the person here in question must be an angel here on earth, if they can't see a human being, for what a human being. Mechanics en Mike staat voor Mike Rutherford uit Genesis. De cd heet Living Years. Ja, en dan nu Tanita Tikaram. We draaiden die cd Ancient Hearts eh, op 8 september. Toen heb je hem ook al gehoord in dit programma. Eh, nogmaals, ze werd uitgeroepen in België tot de beste nieuwe vrouwelijke artiest van 1988. Van het album Ancient Heart hoor je For All These Years. MUZIEK I got a scent on you, I got something here to show, it's somebody's slice of life, I had it tailor-made, I had it soaking, shaking and shown around the you tell me I can't quite believe You are still there and I'm still trying The rest of us we don't have anything to say nothing to give well life it blows away i have another chance i may have two lives but my both lives will be brief lives and then you all will wonder Oh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 give it to Then life isn't supposed to be. haar eerste album meteen in de prijzen. Tenita Tikaram en Ancient Heart. De laatste cd van vanavond is Splinter Hij heet Garfunkel van Art Garfunkel. Het is een, een, zeg maar een verzamelaar. En de twee stukken die je gaat horen nu, die vind je er uiteraard op terug. So Much In Love en Sisters Cut, Art Garfunkel. As we stroll along together, holding hands. Walking no, on no, no. alone, we are so in love. Van Art Garfunkel. De CD-show werd vanavond gemaakt door Jan van Ditmars, Wim van Putten en de technicus was Michiel Richardson. Het is nu 11 uur, radio nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. In de Sovjet-Republiek Armenië zijn duizenden militairen, artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers.